dat tafsir een geweldige wetenschap is die zeker noodzakelijk is en dan zal ik ook proberen de vormen van tafsir dat tafsir gebeurt in verschillende vormen verschillende manieren ja? en dat de beste manier is bijvoorbeeld tafsir van Koran met Koran daarna ook onderbouwd met enkele voorbeelden en vervolgens tafsir van de Koran middels de sunnah van Rasulullah, Allah wasallam, en vervolgens ...de tafsier van de Koran... Eh, ...middels de taal zelfs... Ja, ...middels het, het Arabisch... ...als taal... ...en hier moet ik ook eigenlijk impliciet zeggen... ...dat eh, het benaderen... of het uitleggen van de Koran puur... ...en alleen maar op basis van vertaling... ...kan soms tot... Eh, ...verkeerde conclusies eh, leiden. En... ...als de tijd het toelaat... inshaAllah Allah... Eh, ...vragen... ...maar dan alleen met betrekking tot... ...de... Uh, tot het onderwerp. Uh, broers en zusters, Al-Kor'an. Ja? Wat is de Kor'an? Wat betekent de Kor'an? En veelal als je tafsir wil bestuderen en je pakt een klassiek boek over ulum Kor'an, dan beginnen de ulema's veelal met het definiëren van de Kor'an of welke wetenschap dan ook, dan ook om iets eerst taalkundig te definiëren, ...en daarna de technische of de islamitische betekenis uh, uh, ervan uh, uitleggen. Ik heb hier een, een heel mooi voorstel. Uh, kan of wil een broeder de Aya-nummers op het whiteboard opschrijven? Uh, ik heb een, een vrijwilliger nodig, dus iedere keer als ik een Aya zeg... Uh, ...4.12, dat is niet allemaal tegelijk hoor. Dus als een van jullie misschien dat zou willen... Ja? Boerder? Oké, okay, die broeder is uh, uh, aangeboden om het te doen. Nou, om terug te komen, de taalkundige betekenis van de Koran, het woordje Koran komt van het woordje Qara'a. Ja? Het uh, is dus heel duidelijk, Arabisch is een Semitische taal. Het bestaat uit een drieletter uh, wortelwoord. En alles wat daaruit wordt uh, genomen, de afgeleide betekenis daarvan, ja, de Koran is onder andere ook de afgeleide betekenis van het woordje korra'a. En zoals we allemaal weten. Korra'a betekent lezen. Ja, of reciteren. Ja, of ook. Maar het betekent ook verzamelen. Ja. Korra'a. Als je een Arabisch woordenboek neemt. Ja, korra'a betekent ook uh, verzamelen in de zin van uh, jama'a. Ja. En het heeft betrekking op het verzamelen van de eenheden van de Koran. En de hoofdstukken van de Koran. En... Het bewijs daarvan in de Koran, vanuit de taalkundige betekenis dat Korra'a betekent lezen en Koran betekent verzamelen, is dat Allah bijvoorbeeld bij zegt in Surah nummer 75, vers nummer 17: Inna ja, alleena jam'ahu wa Allah voor zegt, verwaar aan ons is de jam'ah, is het verzamelen van de Koran en het citeren ervan aan Mohammed, en wanneer wij de Koran hebben verzameld, en ja aan jou hebben gereciteerd, O oh Muhammad, volg het daarna. Al dus de taalkundige betekenis van het woordje Koran. Verder, de technische betekenis van het woordje Koran, ja, is uh, dat wat gelezen wordt, is ook, valt ook eigenlijk ergens een. een, een Zeg maar een, een overlapping tussen de technische betekenis en de, en de taalkundige betekenis van de Koran. Maar, technisch betekent de Koran, dat is het woord van Allah, subhanahu wa ta'ala, ja, die aan Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, is geopenbaard via de aartsengel Jibril, salam in het Arabisch, ja, het begint met Surah al-satihah. En het eindigt met surat al naas En het reciteren van de Koran is een ibada. Het reciteren van de Koran is een aanbidding. Ja? Waarom ik dat zeg, zullen we het merken, inshallah, het verschil tussen de Koran en Hadith. Nogmaals, de technische betekenis is, de Koran is het woord van Allah. Met andere woorden, het is niet het woord... Van welke mens dan ook. Of van welke Arabier dan ook. Of van welke poëet. Of van welke dichter dan ook. Het woord van Allah dat is geopenbaard. Het is een wahi. Het is iets dat nedergevonden is. Aan Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Maar. Ja, openbaring. Kan ook van shaitaan komen. Ja, er zijn enkele verzen in de Koran. Waarin Allah zegt dat shaitaan. ...aan zijn vrienden iets openbaard. In dit geval... ...het is een openbaring die is gekomen via... ...Jibreel alayhissalam... ...ja... ...aan profeet Mohammed... ...sallallahu alayhi wa Dus het is niet een Torah... ...dat is geopenbaard aan een ander profeet... ...dat is niet de Injil... ...die is geopenbaard aan... ...aan Isa salam. ...dat is ook niet de Torah... ...die is geopenbaard... ...aan... ...Musa alayhissalam. Ja... ...dus een laatste profeet Mohammed... ...sallallahu alayhi wa in het Arabisch. Ja? En. De recitatie ervan. Is. Een ibada. Dus. Vanuit deze definitie. Moeders en zusters. Zien wij. Dat niet alleen de betekenis. Zoals die in de Koran voorkomt. Heilig is. Maar ook de woorden. Want dat zijn de directe woorden. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is gekomen via Muhammad, Sallallahu Alaihi sallam. En, het is het woord van Allah, met andere woorden, Allah Subhanahu wa Ta'ala is niet alles aan de mens geopenbaard. Er zijn een heleboel geheimen in deze universum die wij niet kennen. En daarom is het slechts het woord van Allah, en het is niet alle woorden van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Want zoals in de in, in in Surah, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, als Allah Subhanahu wa Ta'ala de zeeën. Als ink zou, zouden gebruiken, dan nog zou dat niet genoeg zijn om de woorden van Allah af te kunnen tekenen. Ja? En, ik heb gekeken in een mu'jan, in een, mu in een, in een uh, concordant, het woord de Koran komt 70 of meer keren voor in de Koran zelf. Ja? Al dus de technische betekenis. ...van de Koran... ...en de term Koran gaat door zusters... ...is zelf een term... net als de term islam... ...die is gekozen door Allah subhanahu wa ta'ala zelf... ...ja, het is Allah... ...die de Koran... ...de Koran heeft opgenoemd... ...of laten heten... ...Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...ook met betrekking tot de Koran... ...dat het verschillende namen... ...heeft... ...ja... ...enkele van de namen van de Koran bijvoorbeeld is... ...Al-Kitab... Ja? Het boek. Kijken we bijvoorbeeld ook naar het woordje Al-Qitaab. Het boek zien wij dat het komt van het woordje Kassaba. En Al-Koran en Al-Qitaab, deze twee, deze twee namen, als je het eigenlijk met elkaar zou brengen, aan elkaar zou brengen, deze combinatie betekent eigenlijk dat de Koran is gepreserveerd via het reciteren, Koran, in de geheugen van de mensen, in de harten van de mensen. Allah ta'ala zegt dat hij garandeert dat de Koran altijd authentiek zal blijven. En dat is middels het woordje Quran, maar het is ook als het ware gepreserveerd in Kitabah. dus een dubbele, zeg maar een dubbele garantie, een dubbele garantie voor de bescherming van de Quran door Allah Subhanahu Wa Taala. Dus Allah Subhanahu Wa Taala zegt bijvoorbeeld: Alladhi. anthala 'ala abdihi al-kitabah wa lam yaj'alahu aywajah. Ja, yeah, Allah en Allah bij het boek. En ja, kitaat, het boek aan zijn dienaar, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, heeft geopenbaard of nedergezonden. En hij heeft het niet, zeg maar, onduidelijk gemaakt. En dat is uh, surah nummer 18, vers nummer 1. Ja? En, een andere naam van de Koran is Al-Furqan. Ja? Al-Furqan, zoals in hoofdstuk nummer 26, vers nummer 1, staat, Al-Furqan. Het ja? betekent ja dat is de uh, 261 ja ja het is het criterium zeg maar dat wat onderscheidt tussen goed en slecht een andere naam van de Koran broers en zusters is azikker de herinnering. Ja? Het is een herinnering. Omdat het ons herinnert aan onze schepper, Allah subhanahu wa Het herinnert ons aan onze afkomst. Het herinnert ons ja, aan onze bestemming. Het herinnert ons over het hier en daar. En Allah subhanahu wa zegt: ja, zikrun, mubarakum, en zalnahu. Het is een zikkere. Het is een. Herinnering die Allah subhanahu wa ta'ala aan de mens heeft geopenbaard. En een andere naam die je ook vaker hoort is at tanzil Zoals in hoofdstuk 26 vers 192. at tanzil Een andere naam is ook Nooran Mubina. Ja? Een duidelijke licht. Ja? De, de Koran wordt gezien als een licht. Ja? Uh, Huda, ook een naam van de Koran. Dat betekent Leiding. En ook een mooie naam die ik ben tegengekomen, ja, op een beschrijving, is Ashiva. Het is een genezing. Hoe het is een genezing, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is, eh, 2692, 474, ja. Nee, nee, nee, dus hoofdstuk 4, ja. Vers nummer 174. Het heet Nuran Mubina. Ja? En het, is, het wordt ook wel genoemd een genezing. Ja, Het is genezing voor het hart. Maar ook letterlijk, er is bijvoorbeeld een, een overlevering eh, in een Bukhari of moslim. Ja? Er was eens een groep sahabas met van de profeet Muhammad. Die waren op reis en ze gingen bij een dorp. En ze vroegen aan die mensen van die dorp om hen goed te behandelen, goed te ontvangen, maar ze weigerden toen. Ja? Dus hebben deze Zahabis zeg maar aan de rand van het dorp geslapen. En s'avonds klopt komt er iemand die zegt van is er iemand van jullie die onze hoofd van het dorp kan helpen, want die is gestoken door een scorpioen. Nou, in de Woestijn heb je een heleboel van. Ja? En uh, toen zei een van de Zahabis van: ik kan hem beter maken. Ja? Ik ken een middel. Hoe hij beter moet worden gemaakt, maar ik zal hem pas helpen als jullie ons, ja, als duif, als gast behandelen. Nou, toen werd een enkele schapen aan hem beloofd. Oké, okay, als je maar die, die arme man helpt, ja, zullen we jou enkele schapen geven. Hier is ook eigenlijk een, een bewijs, een indirect bewijs dat iemand die de Koran eh, zeg maar onderwijst, dat die ook recht heeft op zeg maar een een een een een beloning daarop. Maar dat is een een, een, een geval apart. Nou, die man ging toen. Na deze meneer die is gestoken door de, door de schorpioen. Ja, en hij reciteerde daarover surat al fatiha ja, Enkele keren en hij wreef met zijn handen eroverheen. En zoals de riwaya de, de zegt, zoals de hadith zegt. Die man sprong alsof er niks aan de hand was. Dus de Koran is een shifa. Een andere naam is een maw'aida. Atis. Majid. Mubarak. Een heel mooie naam is ook. Rahmah. Dat het een genade is. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, het is een genade voor de mensheid. Het is ook een genade. Door het te volgen. Broers en zusters. Alhoewel. De Koran, ja, uit de mond van Rasul sallallahu alayhi wa sallam komt, ja, hij is degene die de openbaring heeft gekregen, ja, zie je dat er toch een strikte scheiding wordt gemaakt tussen Koran en hadith, ja, beide komen toch van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en de profeet, wa te hawa, in huwa illa yuha? de profeet die zegt toch iets niet uit zijn eigen verlangens, het is toch slecht een openbaring die aan hem is... neergezonden. En toch, er wordt... binnen de islam een strikte scheiding gemaakt... tussen Koran en Hadith. En... met name de Koran... daar heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... geen controle over de woorden. Het is iets... wat aan hem... wordt gedicteerd. Daarom zie je ook een heleboel versen... in de Koran tegenkomen waarin... Allah subhanahu wa ta'ala zegt... koel... Met andere woorden, iemand zegt niet tegen zichzelf: Kool. Ja? Kool, Muhammad, dat je aan de mensen moet zeggen. Dus een conclusie die je dan hieruit gaat trekken is dat de Koran komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En het eerste wat aan hem werd geopenbaard in de grof. was: Ikra, lees een opdracht die aan hem gegeven is. Ja? En een andere, een andere een woord die je ook vaker komt: ballil. Ja? Uh, uh, vertel door aan de mensen. Of putloe. Of ja? Lees aan de mensen voor. Dus hier zie je ook dat de Koran wat dat betreft. Ja? Dat het komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn taak is slecht. Dat het gediteerd is aan hem. En dat hij een soort uh, communicatiemiddel is. Ja? Aan de rest van de sahabas. Of aan de rest van zijn van umma, ja? Terwijl dat niet het geval is met Hadith. Ja? Hadith is weliswaar ook... Een, een, een wahi van Allah subhanahu wa ta'ala maar de woorden komen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam en de betekenis die kan komen van een, een wahi ja? en bovendien het, het, wanneer je een hadief reciteert is dat niet een vorm van ibadah ja? je hoeft niet in wudu staat te zijn om een hadief te, te reciteren ja? en over de compilatie over het verzamelen van de Koran is het zo dat het ongetwijfeld, zowel vriend als vijand, allemaal zijn het erover eens dat de Koran Mutawatir is. Van begin tot eind. Mutawatir betekent: Het is door zoveel mensen overgeleverd van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dat er geen enkele shak, geen enkele twijfel is ja, uh, over, over de oorsprong of over de authenticiteit ervan. Terwijl de hadith anders is. Hè. Je hebt hadith ahad, uh, Hadith, zwak, Hadith, die zelf uh, maudur is, dat is inshallah een andere lezing, ja. Maar, wat ik hier wil zeggen is, uit de stijl van de Koran, door het maar te lezen, merk je ook dat het niet kan zijn gekomen van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nu is de vraag, als de Koran woord voor woord van Allah subhanahu wa ta'ala komt, wat is dan de rol van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, het is toch niet moeilijk voor Allah... Subhanahu wa ...om kant en klaar... Aan een, ...een boek te openbaren... ...en aan een volk te geven... ...zeg maar kijk, daar is de Koran... ...leven jullie maar volgens de Koran. Wat is dan de rol van Mohammed... ...te enkel alleen als een soort... Uh, recorder, zeg maar... Hij moet alleen maar horen en dan vertellen aan de mensen... ...nee... ...Mohammed sallallahu alaihi wa sallam... ...ja... ...zijn rol hierin is... ...zoals dan straks uh, zullen komen... ...ja, dus... Zijn rol hierin is dat hij de Koran uitlegt. Ja, dat hij, omdat de Koran op hem is geopenbaard, degene is die de Koran het meest begrijpt. En bovendien, zijn hoofdtaak is dat hij de risala, de boodschap, verder moet geven. Natuurlijk, ja, Aisha radiallahu anhu, werd eens gevraagd: hoe is de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kan al-Koran? ja de, de, de gedrag van Rasulullah het karakter van Rasulullah sallam was de Koran dus de rol van de Profeet Muhammad is niet enkel alleen maar als tape recorder om het zo te zeggen hij was een belichaming van de Koran ja, hij praktiseerde de Koran hij gaf voorbeelden aan de Sahabis hij interpreteerde de Koran ja dus dat is dan de rol van Muhammad ...sallallahu alaihi wa En, over de oorsprong van de Koran, ja... ...Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelf dat er... ...er is door de eeuwen heen, nadat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam de openbaring heeft gehad... ...niemand die zich heeft gekleed schrijver te zijn van de Koran. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, die had een soort, ja, een soort disclaimer eigenlijk. Het is niet van mij. Ja... En eigenlijk, als je het zo zou bekijken, zo'n geweldig boek. Ja? Met uh, zulke mooie uh, arias die vertelt over Jannah en Naar en over de toekomst. Ja? En het komt bovendien ook van zijn eigen mond. Ja? Eigenlijk, als hij zou beweren dat het van hem komt, niemand die het zal betwisten. Maar hij zegt, het komt niet van mij. Ja? En hij wil er niet met de eer van, uh, eer van doorgaan. Zeg van, de Koran is een product van mij. Ja? Terwijl. Allah subhanahu wa ta'ala. Dus er zijn interne bewijzen uit de Koran zelf. Dus wat zegt de Koran zelf over zichzelf? Ja. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in Surah nummer 56 vers nummer 80. mirabbil Het is een openbaring. Het is iets wat neergezonden is van de Heer der werelden. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Nazzala ja, Furqana ala abdihi, liyakuna lil'alamine nadira. Heilig is Allah. Ja, die het boek, die de Furqan heeft neergezonden. Met andere woorden, conclusie. Dus alleen maar uit die vers kunnen we al concluderen dat de Koran uh, als bron heeft Allah subhanahu wa ta'ala. Ook in andere ayah zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Nazzala ja. bihir ruhul amin. De Koran is nedergezonden door de betrouwbare roep en dat is Jibril alayhi salam. En ook bijvoorbeeld, als je de Koran reciteert en je kijkt naar de manier hoe de Koran tot jou spreekt, zie je ook, of merk je ook dat het niet van een mens komt. Je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala praat vanuit een positie van schepper naar mens. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala praat ook van de positie van God naar mens. En je hebt ook vele ayas die zeggen, ik. Ja, of wij. al gulaqna al insana. zie, Min salsanin. Min hana'in. Masnoon, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wij hebben de mensen geschapen uit klei en zwart ja En het woordje wij, voor degenen onder ons die het Arabisch niet machtig zijn, het woordje wij... Dat het hier niet aan op meer valt. Ja, veel mensen die ook mij vragen van hoe komt het nou dat in de Koran, wanneer je ziet, Allah speelt een paar veel in termen van wij. Ja, het Arabisch is een, een, een, een taal ja, waarbij je bij de eerste vorm, wanneer je het over ik, kan je ook praten in wij vorm. Ja. Uh, met name mensen met een hoge positie, ja, bijvoorbeeld als de koning uh, een, een, een, een, een decreet zegt hij, Nahnu wanneer ja, je met de koning praat, tegen uh, Antum. Ja. En Allah, het, is, het, het zit zo nou eenmaal in het Arabisch, dat het woordje wij, ja, een eerste persoon is, ja, en daarmee wordt bedoeld, uh, uh, enkelvoud. Ja. En ook het woordje kool. Stel je voor, Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft 23 jaren lang openbaring gehad en het woordje kool. Komt meer dan 340 keren voor in de Koran. Het zal toch dan de, van de zotten zijn om de, ja, je hele leven lang tegen jezelf te zeggen, cool, terwijl het niet van jezelf is. Ja? En vanuit dat opzicht, vanuit de stijl van de Koran, zien wij dat de Koran als bron heeft: Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld ook: Nabda ibadi an ni ana. Allah zegt, ik, ja, vertel aan mijn dienaren dat ik al-ghafoer al-raheem, ja, ik ben de vergevensgezinde en ik ben de genadevolle, ja, en ook de bevestiging, dat het van Allah komt, ja, betekent dat het niet van de mens kan zijn gekomen, ja, en zo zijn er nog een heleboel ayah's waarbij Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als de mens en de djinn, bij elkaar zouden komen en ze zouden een sura uh, moeten produceren, dan nog zouden niet, ze niet in staat zijn om een sura te kunnen produceren. Dus om zo'n uitdaging of om zo'n uitdaging te kunnen, te kunnen laten gebeuren, ja, moet het dan wel een, een, een goddelijke oorsprong hebben. Want alleen iets wat goddelijk is, ja, kan zo'n uh, uh, zeg maar, uh, uitdaging uh, aangaan. Dus, en dat is Allah subhanahu. Wat en Aisha radiallahu anna heeft ook gezegd dat de openbaring, als die komt op Rasulullah, heb je verschillende soorten openbaringen, je hebt verschillende manieren. Ja. En de zwaarste manier van openbaring was wanneer, zoals Rasulullah heeft gezegd, soms komt het als een bel zo luid. En Aisha radiallahu anhu heeft van op een koude dag ja, merk je dat hij. Zweet aan zijn voorhoofd kwam wanneer er openbaring op hem werd neergezonden uh, door Jibril alayhi salam. Maar soms komt Jibril alayhi salam ook in de vorm van een man. En hij leek op een sahabi Dihye al-Kalbi. Een hele mooie man. Maar soms komt Jibril alayhi salaam ook in de vorm zoals hij geschapen is. Ja, daar zijn ook enkele, enkele ayahs over waarin Allah subhanahu wa ta'ala op die manier de openbaring... Aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Uh, heeft uh, laten plaatsvinden. Dus. Conclusie. Ja, ik ga hier een beetje dieper op in. Want. Het is ook zo dat. Er zijn enkele geschriften. Met name ook onder de Orientalisten. Dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Met name aan epilepsie. Zou hebben geleden. Ja, en dat de Koran een product is van een epilepticus. Onvoorstelbaar. Ja. 23 jaar lang. Heeft hij altijd stukje bij stukje openbaring gehad. En nooit, maar dan ook nooit, is er een tegenstrijdigheid te vinden van de ene aja voor die andere aja. Ja, en iemand die aan epilepsie lijkt, ja, die is het moment dat hij een aanval krijgt, ja, uh, buiten bewustzijn. Die brabbeld worden, die helemaal onsamenhangend zijn, ja, en... Maar zo zie je dat sinds de tijd van Rasool sallallahu alaihi wa sallam tot misschien ook de einde der tijden, zullen altijd mensen beweren, manieren vinden om de Koran in discrediet te brengen. Rasool sallallahu alaihi wa sallam werd uitgemaakt als tofenaar. Rasool sallallahu alaihi wa sallam werd uitgemaakt als iemand die verhalen vertelt van vorige, van vorige volkeren. Rasul sallallahu alaihi wa sallam werd als majnun, als iemand die bezeten is door een jinn. Al deze beweringen, ja, met de, de bewijzen die ik heb genoemd, historisch, uit de stijl van de Koran, wat de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zelf heeft gezegd, dat hij als het ware een disclaimer, ja, dat hij dat niet op zich heeft willen nemen, uh, dat hij de bron is uh, van de Koran. Ja, dus wat betreft uh, de, de bron van de Koran. Nu wil ik het hebben over hoe benader je de Koran. Ja? Wat is de beste methode om de Koran te begrijpen? Op de eerste plaats, ja, de Koran is over het algemeen makkelijk te begrijpen. Ja? Alles wat in de Koran staat, ja, Allah subhanahu wa taala heeft het aan Mohammed sallallahu en over het algemeen, op de eerste plaats, is de algemeenheid, de Koran is vrij toegankelijk voor iedereen, wat betreft het Yunamah, wat betreft uh, uh, de, de Akkam, wat betreft uh, het ongeziene. dat zijn allemaal dingen die duidelijk te begrijpen is, ja, zoals het daar staat, dat is ook de betekenis. Echter, ja, zelfs als de Koran zo duidelijk is, dan nog bestaat er soms de kans, dat als je het niet goed begrijpt, volgens de regels van de interpretatie van de Koran, dat je zelfs ook misleid kan worden, of misleid kan worden als je het niet goed hebt begrepen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Alhamdulillah el-Nabi, anzala ala abdihil kitaba, walam yadjal lahu Ja, De Koran, Alhamdulillah, ala allah for allah, die het boek heeft nedergezonden. Op zijn ad. Op zijn dienaar. En hij heeft het geen afwijking. Er zit geen afwijking in. En dat is heel erg duidelijk. Ja, dus conclusie. Het grootste deel wat in de Koran staat. Is duidelijk. Ja, en Allah subhanahu wa zegt. Alif la Aliklamim, Zalik Kitabu La. Ra'ibavi. Alif la ameen, Dit is het boek waarin geen enkele twijfel in zit. Ja. En. Veelaal zijn de misverstanden over de Koran. Ja, de misinterpretatie over de Koran. Of hoe mensen kunnen worden misleid door de Koran. Heeft enkele redenen. Ja. En een van de redenen is wanneer iemand zonder kennis de Koran probeert uit te leggen. Dat is heel gevaarlijk. Ja. Wanneer iemand de regels van Saba Nuzul, de aanleiding van de openbaring niet kent. Wanneer iemand en naast zich wal mansoeg, ja, wat dat nou precies betekent, dat een vers, een andere vers, kan, kan opheffen, kan opheffen die, die kennis ervan niet heeft. Wanneer iemand het Arabisch niet kent, alleen, en alleen maar vanuit de vertaling, de Koran probeert uh, te interpreteren, ja, kan dat toch nare gevolgen hebben. Ja. En dat is, dat is niet alleen, wat je ziet binnen de bepaalde islamitische secten, zelfs niet moslims, ja, die van de ene op de andere weg, wanneer ze de Koran, een vertaling van de Koran hebben gelezen, ja, van de ene op de andere weg bombarderen ze zich zelfs als experts in de Koran. Zonder rekening te houden over hoe de Koran, dat er daaraan bepaalde regels aan verbonden zijn. Ja, zo heb je enkele programmamakers, journalisten, ja, die gewoon willekeurig met een voorbedachte rade al. met hun. Vastgestelde ideeën, de Koran benaderen en dan. En dan dat is ook een manier. Hè? Dus, de Koran moet je benaderen, zeg maar, zonder vooroordelen. Ja? En. Er zijn enkele ahadith. Ja? Uh, uh, Alhoewel die ahadis uh, zwak zijn, dat is uh, wat ik vooraf wil zeggen. Ja? Uh, de, vele ulama's die dat hebben gezegd. Ja? De, wie de Koran naar zijn eigen ra'i maar zijn eigen mening uitlegt of interpreteert... ja, ...die zou zijn zitplaats in het hele vuur moeten nemen. Dit is een zokke hadith. Maar kijken wij naar hoe de sahabas... ...zo voorzichtig waren in het uitleggen van de hadith... ...of van de Koran. Ja? Abu Bakr, radiallahu Anhu. Ja? De salikamin, zou je zien dat Abu Bakr, radiallahu Anhu, heeft gezegd... Ja? ...welke aarde, op deze aarde zal ik lopen... Welke hemel zou mij beschermen, ja, als ik iets over de Koran zeg waar ik geen kennis van heb. Ja, dus praten zonder kennis over de Koran, is een hele grote zonde. En wanneer je de Koran uitlegt, je leest de Koran en je zegt, Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt hier, dat armee. Ja, ben jij als het ware een soort spreekbuis voor Allah subhanahu wa ta'ala probeer je voor te stellen, in wat voor een positie jij bevindt. Ja. Jij spreekt namens Allah subhanahu wa ta'ala. En dan is het heel erg belangrijk, ja, dat het onderbouwd moet zijn, met kennis, die is uitgestippeld, door de ulamas. Ja. En bovendien, ja, praten over de Koran zonder kennis, kan leiden tot shirk. Kan leiden tot verkeerde conclusies. Ja. Want, je kan bijvoorbeeld iets falselijk aan Allah subhanahu wa toeschrijven. Je kan iets veranderen van de dienst van Allah subhanahu wa Je ontkent iets, bijvoorbeeld, wat Allah subhanahu wa heeft bevestigd. Of je bevestigt juist anders wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ontkend. Ontkent. Je maakt iets halal wat haram is, of je maakt iets haram wat halal is. Ja? Dus praten zonder kennis over de Koran of over Allah is de bron van alle euvelen. Ja? en, ook, het benaderen van de Koran, dus wat ik hier wil zeggen, ja, voordat ik het zal hebben over het, hoe wij de tafsier moeten verrichten, op de eerste plaats, ja, wees voorzichtig en laat dat aan de ulama's over, en als je de Koran leest in welke vertaling dan ook, ja, trek niet al te snel je conclusies, wacht totdat dat je iemand vindt, die jou kan vertellen wat dat precies betekent. En waag het niet om zomaar eh, krakkeloos iets te interpreteren. Ja? Ik zal een voorbeeld geven. Misschien kan ik iemand van jullie even iets, iets laten lezen. Een, een aai uit de Koran. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala iets heel mooi zegt. En als je verkeerd interpreteert dat je tot verkeerde conclusies kan komen. Ja? Allah subhanahu wa zegt: "Niet wa "Er is geen degenen die geloven geen door wat zij aten, wanneer zij Allah vrezen en geloven, en goede werken verrichten, en weer Allah vrezen, en geloven, en weer Allah vrezen, en goed doen, en Allah houdt van de weldoeners. Nogmaals, deze ayah zegt, ja, er rust op jou geen enkele blaam, zolang je maar geloof en taqwa hebt, ja, als je, je mag van alles eten, Varkensvlees, alcohol en van alles en nog wat. Kijk, ik, ik, ik lees die aaier nog een keer voor jullie. Er is voor degenen die geloven en goede werken verrichten geen zonde door wat zij aten... wanneer zij Allah vrezen en geloven en goede werken verrichten. Kan ik daaruit concluderen dat ik van alles mag eten? En bovendien, dit is ook in de loop van de geschiedenis Ook gebeurd dat sommige mensen. Halal hebben gemaakt dat Allah subhanahu wa ta'ala haram heeft gemaakt en andersom. Het is surat al maida 5 dubbele punt 93. Ja? Dus het is ook heel erg belangrijk. Ja? Nu is de vraag. Nu je deze ayah hebt gelezen, zonder achterliggende kennis, hoe leg je dit uit aan iemand? Als iemand komt van, oh, ik wilde al zo lang naar de, naar de café om alcohol te drinken, Allah zegt toch dit, zolang ik maar geloof. Geloof dit niet in wat je doet, geloof dit in je hart. Ja, veel, hele goede zulke dingen, hè? dus ik mag toch doen wat ik wil. Wat is dan jouw antwoord daarop? Deze aaien werd geopenbaard nadat alcohol verboden werd. Hoe dat? Hoe dat zo? Nou, er waren enkele Sahabi's die maakten zich zorgen om andere Sahabi's die waren overleden voordat de aaien over het verbod van alcohol kwam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zoals we weten, het verbod van alcohol is. Gebeurt in verschillende gradaties. En het was ook in de tijd, in de, in de, in de jahiliën, ook in het begin van de islam was het nog halal. Ja, het was nog een, een integraal gedeelte van de Arabische gemeenschap om alcohol te drinken. Totdat het werd verboden door Allah subhanahu wa ta'ala. En de alle Sahabis vroegen zich af, hoe zit het dan nou met Ahmed of met, met Mustafa die, die, die, die zoveel dronk. Ja? En toen ging ze aan de profeet Mohammed subhanallah, ja rasulullah... Ja, zij zijn nu overleden, maar ze hebben hun hele leven lang verkeerde dingen gegeten en gedronken. Toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze aaien geopenbaard. Dat. Wat gebeurd is, is gebeurd. Zij hebben geloofd, ze hadden taqwa. Ja, en voor het verbod daarvan rust er op hun geen verantwoordelijkheid. Dus dat zie je. Ja, je kan... De Koran met voorbedachte raden. Ja? Het is ook zo dat wat je in de Koran stopt, dat kan je ook eruit halen. zo te zeggen. Ja? Dus als je met uh, uh, bepaalde vastgestelde vooroordeelde de Koran uh, uh, uit de Koran bepaalde dingen wil laten toestaan. Ja? Bijvoorbeeld, Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: La taqrabut salah. Kom niet dicht bij het gebed. Voor de mensen die niet willen bidden. Ja? Voor de mensen die niet willen bidden. Kom niet dichter, hij zegt niet, dit niet, je moet niet eens dicht bij de Salaat komen, ja, en zo heb je dan van de selectieve mofassiroen, uh, selectieve uh, mensen die de, de Koran selectief benaderen, omdat ze al vanuit de positie van uitgegaan dat bepaalde dingen verboden zijn of toegestaan zijn, ja, en dat ze dan die gaan opzoeken in de Koran om hun ideeën daarmee te ondersteunen, ja. Zo gaat dat natuurlijk niet, ja. Dus de Koran moet je benaderen met een open mind. Ja. Je moet je akida niet opleggen op de Koran, maar andersom. Dus de Koran moet jij jouw akida laten opleggen. Ja. En zo zie je het belang uh, uh, van Tafir. Of het belang van het kennen van bepaalde regels en in het, in het interpreteren uh, van de Koran, ja. Dus in het kort, ja. Mensen hebben tafir een uitleg van de Koran om bepaalde redenen nodig. Ja. Het is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze woorden zijn niet altijd makkelijk te begrijpen. Ja, doordat een woord soms verschillende betekenissen kan hebben. Ook de Koran is algemeen en heeft algemene regels. Ja. De Koran geeft de basis, maar de uitleg die komt van de sunnah. ...van de profeet Mohammed... ...sallallahu alaihi wa Bijvoorbeeld, er staat in de Koran... ...wa'aqimus salaam... ...en verricht het gebed. Maar het staat... ...sorry... staat niet in de Koran... ...hoe laat ik moet bidden... Het staat niet in de Koran... ...hoeveel keren ik moet bidden... Het staat niet in de Koran... ...hoe ik mijn gebed moet verrichten... ...en dergelijke... ...er staat alleen maar een algemeen gebod ...dat wij moeten bidden. Nou... ...de manier hoe wij nu bidden... Halen wij dat uit de Koran? Nee. Waar halen wij dat uit? Uit de sunnah van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Alhoewel, ik ben een feit tegengekomen. Euh, ook een hele vreemde manier van, van uitleg van de Koran. Euh, met het cijfer 19. Ik, jullie zullen het ook vast wel tegen zijn gekomen. Ja? al alle Letters van de Koran worden opgeteld. En dan daar door 19 gedeeld. Ik weet ook niet wat de hikma daarachter zit. Maar het is een vorm van tafzier. Ze zien het als een groot wonder. Ja, dat de cijfer 19 zo'n geweldige impact heeft op de Koran. En met middels wiskunde en van alles en nog wat. Ja, komen ze tot de conclusie. Maar wat ik dat de Koran met de cijfer 19 een bepaalde mysterieuze, uh, uh, uh, een bepaalde mysterieuze relatie heeft. Wat ik mij tegengekomen, deze mensen. Ik, ik ben vergeten hoe die, hoe die man heet, uh, dokter Rashad uh, Khalifa of Ik weet niet, ik kan, me, ik, kan me, ik kan me vergissen. Deze mensen die geloven niet in de sunnah van Rasulullah sallallahu Ze geloven niet. Ze verwerpen de Sunna en ze geloven alleen maar in de Koran. En ze verklaren dat de manier hoe wij nu bidden terug te voeren is tot de tijd van Ibrahim. Want Allah subhanahu wa ta'ala, die vertelde toen aan Ibrahim dat hij moest buigen. Dus dat de salat terug, dus ze gaan zover dat de tijd van Ibrahim alayhi salam duizenden jaren tot Mohammed alaihissalam, om te verklaren hoe zij de salat moeten doen. En te vergeten dat Mohammed alaihissalam, die is gestuurd om eigenlijk de Koran Kor uit te leggen. Dus zo krijg je ook van bepaalde groeperingen, ja, de, de Koranioen, mensen die alleen maar op de Quran uh, uh, gefixeerd zijn en zich niet door, door de sunnah van Rasul sallallahu alayhi wa sallam uh, willen laten leiden. Yeah? En ook een woord in de Koran kan meerdere betekenissen hebben. Yeah? En daarom is uitleg van de Koran ook nodig. Yeah? En een geval, bijvoorbeeld, dat zelfs de Sahabi's soms, yeah? Sahabi's worden gezien als experts van de Arabische taal, het is hun taal dat zelfs Sahabi's. Ja, van Rasul sallallahu alaihi wa de Koran, uh, verkeerd kunnen begrijpen. Of bijvoorbeeld de ayah van Ramadan. Eet mm -hmm. en drink totdat de zwarte draad zich van de witte draad heeft onderscheiden. Er was een sahadi bij de naam Aziz ibn Hatim. Toen hij deze ayah had gereciteerd, ja. En de volgende dag moest hij vasten. Hij nam toen twee touwen, een zwarte en een witte taal. Want Allah zegt: ja, eet en drink totdat je de zwarte taal kan onderscheiden van de witte taal. Ja? Hij nam een zwarte taal en een witte taal zette die onder zijn kussen. En s'nachts als hij wakker werd, kon hij geen onderscheid maken tussen die zwarte en die witte. Dus, er was nog geen tijd om te. Om, om te beginnen met het vasten. Nou, als je een donkere kamer hebt, dan kan je natuurlijk de hele dag door uh, eet, blijven eten, hè. Nou, hij, maar hij had problemen ermee. Hij ging toen naar Rasulullah, en zei, ja Rasulullah, ik heb een witte draad en een zwarte draad onder mijn kussen gedaan. Ja, maar ik kan er niet uitkomen. toen zei Rasulullah, nee Adi, het is niet op die manier, maar het is de witte draad en de zwarte draad van de fajr. Met andere woorden, wanneer de eerste zonnestralen of wanneer de fajr begint, ja, de, de ochtendschemering, dan pas begin je met je vaste. Ja. Dus zo zie je dat zelfs Sahabas, ja, uh, als wel zij experts waren in, in, in het Arabisch, dat zij ook soms ook wel de Koran uh, verkeerd uh, konden interpreteren. en gesproken over de sababunuzul, een heel belangrijke wetenschap binnen de tafier, ja, dat is de aanleiding van een openbaring van een bepaalde vers eigenlijk met sababunuzul ben je als mufassir of als onderzoeker of als, als uh, degene die de Koran wil uitleggen ben je op zoek naar de reden naar de achtergronden naar de omstandigheden waarom bepaalde versen zijn geopenbaard. Een vers is geopenbaard in een bepaald context. Het is niet in een vacuüm. Aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gegeven. Maar er is. Of altijd bijna altijd. Een gebeurtenis daarvoor. Van waarom een vers is geopenbaard. Ja. En uh, een voorbeeld dat ik daar net gaf, ja, Bijvoorbeeld uh, het verbod van, van alcohol. Het definitieve gebod van alcohol. Was nadat een incident was plaatsgevonden. Uh, er was een. Uh, een van de Sahabis was imam. En uh, tijdens het lijden van het gebed. Het was zo dat. voordat de alcohol verboden werd. Was zo dat uh, zolang je niet tijdens de tijden van het gebed dronk. mocht je het nog drinken. Maar deden toen enkele slimme Sahabis. na Fajr dronken ze. En tot twaalf uur stoppen ze. En dan zijn ze om twee uur al zo'n beetje nuchter. Dan gaan ze hun salaat doen. Ja? En daarna gaan ze weer drinken. En enkele uren voor de volgende salaat stoppen ze. Maar. Er was een keer een, een incident. Ja? een van de Sahabis die haalde het niet. Dus die was nog dronken tijdens de salaat. En hij was imam ook nog erbij. Heel mooi. Ja? En hij reciteerde het suratul kafirun. ya abu kafirun. La a'abuduma Maar hij keerde het om. Ja. O jullie ja. ongelovigen, ik geloof wat jullie geloven. En jullie geloven wat ik geloof. Maar als je dronken bent. Ja, kan je dan verschillende. Uh, de, de hele Aya. omdraaien En dat is. Wat heeft geleid. Ja, dat. Allah nu zegt, en nu is het genoeg. Nu is het verboden. Dus. Ken je de geschiedenis van een Aya. De sababun van een Aya. Dan. Apprecieer je de tekst ook veel meer. Ja. Dan leest het ook. En. De Koran is weliswaar misschien 1400 jaren geleden geopenbaard. Maar toch, tot in deze tijd, kunnen wij nog lessen daaruit trekken. Ja, vooral als we ook weten hoe en onder welke omstandigheden uh, een, een, een, een aya is geopenbaard. Dus zelfs als de Koran heeft, en het is duidelijk, ja, dan nog kan je misleid worden als je niet bepaalde regels in acht neemt. Ook bijvoorbeeld een andere aya, waar... Uh, waar ook misverstand van komt. Uh, ik geef jullie een voorbeeld. In Suriname. Ja. heb je twee groepen mensen. De ene groep bidt richting de Kidla. En de andere groep bidt richting niet de Kidla. Het was zo dat. Toen ze daar naartoe zijn geëmigreerd. Ze kwamen vanuit Indonesië. Het is toch nu nog maar een, een klein groep mensen hoor die, dat, die dat doen. Ze kwamen vanuit Indonesië. En In Indonesië wist je... Richting het westen. Maar als je naar Zuid-Amerika gaat, moet je bidden richting het oosten. Nou, het waren geen gescholden mensen, ze waren 100 jaar geleden gekomen. En ze wisten niet dat de aarde rond was. Ja. En ze zijn daar aangekomen en jarenlang hebben ze richting het westen gebeden, ja. net zoals ze gewend waren in het land van herkomst. Totdat begin jaren 60 enkele mensen naar de Hatch gingen en toen was er een kompas en dergelijke, ja, hebben ze beseft dat ze al die tijd de verkeerde richting hebben gebeden. Maar in de tussentijd waren al twee generaties bezig de westelijke richting te bidden. En om die denkwijze of om die gewoonte af te leren was heel moeilijk, met name de ouderen, ja, die willen niet. En toen zijn ze in de Koran gaan zoeken. Het kan toch niet. Moeten we moeten toch de westelijke richting bidden. Ja? En toen hebben ze een ayah gevonden. Die hun denkwijze. Op hun manier van bidden. ondersteunt. En dat is de volgende ayah. Allah subhanahu wa zegt. In surat al-Baqarah. Surat nummer 2. Vers nummer 115. Zo zie je dat als je de Koran met Pabba te raden. Benadert. Dat je kan uithalen. Wat je wil. Surah al-Baqarah nummer 2 van 115. Allah zegt: Aan Allah behoren het oosten en het westen. Waarheen jullie je ook wenden, daar is het aangezicht van Allah. Voorwaar, Hij is al ontvatend. Hij is al wetend. Yeah? Aan wie behoort het westen? Allah. Aan wie behoort het oosten? Allah, de vader mag je probleem waar, waar ik dit links rechts, kaaba of niet kaaba. Ja, dus zo zie je, ja, zo kan je ook selectief, wanneer je aan bepaalde gewoonte bent vastgeroest, ja, dat geldt ook voor andere zaken in het leven, je bent zo gewend aan bepaalde zaken vastgeroest, ja, uh, je wil niet veranderen of, of het is zo moeilijk om te veranderen, dat zeg je nee, dat kan toch niet. En dan zoek je iets uit de Koran, wat jouw mening kan ondersteunen. Ja? En bovendien, deze Aya heeft een reden van openbaring. En dat is, ja, het, het was een, een, een donkere nacht. En een, een, een groep Zahabas die waren op reis. En omdat het zo donker was, konden ze de richting van de Qibla niet bepalen. Nou ze kozen toen een richting, maar achteraf bleek dat die richting verkeerd was. Terug naar Medina, zei dus aan rasool sallallahu alaihi wa sallam, dat ze die nacht een verkeerde richting hebben gebeden. Hoe zit het nou met hun gebed? Ja? Toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze aya geopenbaard En hij zegt, het oosten en het westen behoort aan Allah, waar jij je ook richt. Met andere woorden, waar jij je ook richt, ja? daar is het aangezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus deze aya heeft een... Reden van de openbaring, de leg die we daaruit kunnen trekken, ben jij een reiziger, heb jij geen kompas, en weet je niet wat de Qibla is, en is het tijd om te bidden? Oh, daar is de Qibla. Dus je mag je eigen om het zo te zeggen gebruiken, je eigen uh, interpretatie gebruiken van, oh, de zon komt van die kant, het zal waarschijnlijk van die, van die kant zijn, en je bidt met een gerust hart. Want de hele universum en de hele dunya behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zo zie je het belang van het kennen, van het nuzul ja, van een reden van openbaring, van het vers. Ja. Proezen, vrezen, kijken wij bijvoorbeeld in de geschiedenis van de islam, ja, zie je ook dat bepaalde groeperingen of bepaalde secten, ja, een manier van interpretatie van de Koran zodanig hebben aangepast ja? bijvoorbeeld uh, bij, de, bij de Shia, een groep van de Shia van de Shiiten, die zeggen uh, over de ene vers in de Koran in allaha ya'muru kum en tazbahu baghara. Allah subhanahu wa ta'ala beveelt jullie om een koe te slachten en wie is die koe? Aisha He? in hun interpretatie is dat Aisha ja, het is zo dat bepaalde groeperingen bij de Shia, die zeggen dat, die, die, ja, die vervloeken Aisha en Abu Bakr en Omar. Ja, en die zeggen van, daarmee wordt bedoeld Aisha. Dus met een reeds van tevoren idee, ja, zoeken ze naar bepaalde Aya's om hun ideeën te kunnen ondersteunen. Ja, ook bijvoorbeeld was er een groep, ooit eens in de geschiedenis van de Islam, ja, die geloofde niet ja, in de shafa'a ...van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. ...en de voorspraak van de profeet Mohammed sallallahu wa ...en uh, die waren van mening dat als iemand gezondigd heeft... ...dat die blijft voor altijd in de hel. Want de profeet Mohammed sallallahu wa heeft gezegd... ...dat hij voorspraak zal doen... ...zal pleiten voor de grote zondaren van zijn... ...van zijn ommen... ...dat zij uit de hel... ...naar het paradijs zullen worden geplaatst. En dat... Ja, ...dat is de, de gunst van Allah... Die hij geeft aan wie hij wil. En de Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft dat gezegd. Ahlul kabair. Het, het gaat om dit woord. Ahlul kabair. Kabair betekent ja, grote zonde. Maar was er een groep. Die van mening waren. Als je, eenmaal, als je eenmaal een grote zonde hebt begaan. Is er voor jou geen weg terug. Ja? Je zal voor altijd in de hel blijven. Maar ze moesten deze hadith. Op de een of andere manier met de Koran uitleggen. En ze zijn toen een aya tegengekomen. ja Die hun denkwijze ondersteunt. Uh, en dat is de aya, surat nummer 2. vers nummer 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt. Was ta'''i bi sabri was salah Wa' innaha la alal. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt hier. Zoek toevlucht in sabr. En in het gebed. En voorwaar het is groot. Voor degene die Allah vrezen. Het is zwaar voor degene. Ja, het, het is voor zeker het is zwaar behalve voor degene die Allah vrezen. Met andere woorden, sabber is niet iets makkelijks. Het, het salah, ja. S'morgens vroeg opstaan en wudu verrichten. En dan de salah verrichten. Dat, dat vereist afoffering. Ja, en dat is zwaar behalve voor degene die Allah vrezen. En hier zeggen ze. La kabiratun. Daarmee wordt bedoeld. De mensen die Allah vrezen. Dus toen Rasool sallallahu alayhi wa zegt. Dat hij shabaa zal doen voor ahlul kabair. Bedoelde hij niet de grote zondaren. Maar hij bedoelde deze mensen. Ja, want anders. Ja, als je zo bekijkt. Zie je ook dat eigenlijk deze vers. Dan eigenlijk geen betekenis zou hebben. Want dat juist. De mensen die grote zonden verrichten. Dat Rasul Sallallahu alaihi wa Dan voor niks. Shata'ah. Zou doen. Koers zusters. Nu. Wat is dan eigenlijk de beste manier om de Koran te benaderen? Allah Subhanahu wa Ta'ala, toen hij aan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam de Koran openbaarde, heel in het begin, maakte Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam zich meer zorgen om te onthouden wat aan hem werd geopenbaard dan om de inhoud. En na, wanneer een openbaring kwam, ja, bewoog zijn lippen heel erg snel. Want hij wilde niet vergeten wat aan hem werd geopenbaard. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem. La ja? tu harrik bihili saanaka li ta'jala bih. Beweeg je lippen niet. Ja? wees gerust. We hebben het aan jou geopenbaard. En wij zullen het uitleggen. Summa inna alayna bayana. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wij hebben het geopenbaard. En wij zullen het uitleggen. Wij zullen het verduidelijken, ja? met andere woorden, ja, nadat de Koran werd geopenbaard, is het Allah, die het zelf zal uitleggen, het zij in een andere aai in de Koran, het zij via de profeet Mohammed, sallallahu wa hieruit blijkt ook, ja, dat de betekenis van de Koran, één moet zijn, ja, want het is Allah die de Koran uitlegt, ja, en dat de betekenis niet verandert, door verandering van de tijd. Ja? Wel kunnen de lessen van elke generatie... veranderen. Maar de Koran... zoals die is geopenbaard aan Mohammed... zoals die werd begrepen... in die tijd dat de profeet... tot nu toe heeft tijd die betekenis. Ja? Je hebt van die moderne... Uh, uh, geleerden... die zeggen van... Uh, met de verandering van tijd... verandert ook de betekenis... van de Koran. Nee. Het is Allah die het geopenbaard en hij heeft gezegd dat hij is degene die de Bayan ervan zal geven. En ook de Koran in zijn geheel is een verklaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de beste manier om de Koran te begrijpen is door eerst te kijken naar de Koran. Dus het eerste wat je moet doen als je een aanger tegenkomt en je begrijpt het niet, lees even verder. Dan zal je zien dat die aya, waar je in het begin zoveel moeite mee had, is uitgelegd door een andere aya. Ja? Een klassiek voorbeeld, die ook vaker door de Mufasirun wordt aangehaald, is: uh, we zeggen bijvoorbeeld uh, elke dag in onze salaat, Ikhdina siratan mustaqim siratan ladina en ante alaihin. O Allah, leid ons op het rechte pad, het pad op wie jij jouw gunsten hebt neergedaan. Maar nou, wie zijn degene op wie je, je gunst staat neergedaald, an Anta alayhim. Dat vind je niet in Surah Al fatihah dat vind je ook niet in Surah al-Baqarah, dan vind je pas in Surah al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld: Degene wat de nima van Allah subhanahu wa ta'ala op rust zijn in surat nummer 4, vers nummer 69. Zegt Allah, als we gaan wat halen, wamayuti allahi, warrasule, fa'ullah, ik ga me al allahina en Allah allahi, mina nabijina was het dirge, was shuhadeh, was salveheim. En wie? Allah en de boodschap wat gehoor, gehoorzaamd, zij zijn met degenen van de profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Dus wanneer je zegt, wat daarmee bedoelt de shuhada de shiddiqim en de nabijim en de salihim zie je, de, de Koran is op een gegeven moment zichzelf aan het uitleggen ja, en ook, zie je ook bijvoorbeeld het verhaal van Adam alayh salam. nadat Adam alaihissalam had gezondigd en hij had van de, van de boom gegeten dat hij spijt. En hij leerde enkele woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar deze woorden. Wordt niet geschreven. Of staat niet welke woorden dat zijn. Behalve in een andere aya. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Nadat Adam van de boom had gegeten. Leerde hij van Allah enkele kalimaat. Enkele zinnen. Ja, enkele zinnen. Toen heeft Allah hem. Vergeven. Wat zijn deze zinnen? Wat zijn de kalimaat die Adam alayhisselaam van Allah subhanahu wa ta'ala heeft geleerd? Verderop ja? in de Koran zie je dat dat wordt uitgelegd. Allah, rabbana, zalanna, anfousana, wa'illam, taqfilana, wa lama kunnanna, min al Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat Adam en Eva heeft gezegd, O oh Allah, we hebben onszelf onrecht aangedaan als u ons niet vergeeft en ons genadigd, Zullen wij zeker van de verlorenen behoren? Conclusie? Ja, een aya in de Koran, die een andere aya op een andere plaats uitlegt. En dat is de beste tafsir van en zusters. Ook, daarna heb je de tafsir van de Koran, uitleg van de Koran, middels de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam. Ik heb daar gezegd, ja, het is de taak van de profeet. Hij is niet alleen maar enkel om. Um, uh, uh, te verkondigen wat hij heeft gehoord, maar hij heeft zijn taak om uitleg van de Koran te geven. Thumma ja? inna alayna bayana, voorwaar op ons rust de bayana, het uitleggen. Ja? Allah subhanahu wa taala Rasool sallallahu alayhi wa sallam wa ma yantiqu anil Hawa inhuwa illa Wahyun, Yuha. Allah alayhi wa sallam praat niet uit zijn eigen verlangens, het is slechts een Wahyun. Een openbaring die aan hem is nedergezonden. Ja? En ook, zegt Allah in Surah nummer 16, vers nummer 44. Hmm. En we hebben op jou de dikker neergezonden om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen is geopenbaard. Ja? Ik heb daarnet ook een voorbeeld gegeven van. Allah zegt in algemene termen. Dat wij de salaat moeten verrichten. Dat wij zakat moeten betalen. Dat wij naar de hajj moeten gaan. En dat wij moeten vasten. Maar alle details daarover. Zijn niet terug te krijgen in de Koran. Maar. Terug te vinden. In de hadith van Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. En ook. Een andere aya. Die. Is uitgelegd door Rasool. Alayhi, soms zie je dat. In het Arabisch. Een bepaalde woord. Een betekenis kan hebben. Maar in de sharia. In de islamitische wetgeving. Een heel andere betekenis. En degene. Die dat slecht een andere betekenis mag geven. Is Rasool. Wasallam. Er is een aya. Neergeswamde toen. In de tijd van Rasool. Wasallam, waar een heleboel Sahabis problemen mee hadden. Die ayah luidt als volgt, Alladhina amanu wa amen. Degene die geloven en hun geloof niet vermengen met vulmin. Kijk je in het woordenboek, het woordje dhulm, dat betekent onrecht. En de Sahabis, wie doet zichzelf nou zonder en dan geen onrecht? Dat werd heel zwaar op hun. Ja? Soms doe je zelf onrecht, soms doe je de andere mensen onrecht. Ja? En toen zei Rasul sallallahu alayhi wa sallam: Het is niet het onrecht wat jullie denken dat het is. Met woel wordt hier bedoeld shirk. Ja, zo zie je dat een betekenis in de Koran volgens de taal een andere betekenis heeft. Maar dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, daar een andere betekenis aan gaf. Bovendien, shirk is woel. Zoals Lukman alayhi salam, hè, zoals Lukman euh, euh, heeft gezegd, "Wa kala Lukman ibn ihi wa huwa yaidu hu, ja bunnye, la tushrik billah. Oh. Inna shirka la vulm al-awim. En toen, toen Lukman aan zijn zoon advies gaf, zei hij, oh mijn zoon, hè, euh, euh, geef geen deugnote aan Allah, voorwaar, dat is een grote wulm. Dat is een heel groot onrecht. En Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere manier, broeders en zusters, om de Koran beter te begrijpen is, door de taal zelf. Maar dat is niet genoeg. Ja? Dus de taal zelf is niet genoeg om de Koran te begrijpen. Maar het is wel een heel belangrijke tool, een heel belangrijke hulpmiddel, om jou verder op weg te helpen om de Koran te begrijpen. Ja? Dus de regel van de grammatica. Bijvoorbeeld de betekenissen van die woorden, de vocabulaire, de zinsopbouw en dergelijke, want de Koran is nou ten slotte in het Arabisch geopenbaard. Ja, dus om alleen maar uit een vertaling uit te gaan, ja, dat kan uh, uh, tot desastreuze gevolgen leiden. Ja, en dat tot zover uh, heel in het kort een inleiding tot de uh, koran uh, -um en de tafsir van, uh, van de Koran. Barakallah li wa lakum fil Qur'an al-nazim, wa naf'ani wa ayakum bimasihi wa bik hakim Aqulu kwalihada hadda wa istighfuruh. Inna huwa al-ghafur alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De vraag behalve over het onderwerp. Dat is nu dan maar geen beste woorden. eerste vraag. Wat moet je doen als iets je iets verkeerd hebt gezegd over de Koran? Als je een verkeerde interpretatie hebt gegeven. De vraag luidt: wat moet je doen als je iets verkeerd over de Koran hebt gezegd? Ik hoop dan dat je, dat wat je verkeerd hebt gezegd... niet jouw intentie was geweest... om iets verkeerd te zeggen op de eerste plaats... Ja? want door de eeuwen heen... zijn er uh, ook grote geleerden... die de Koran hebben geïnterpreteerd... maar die door andere geleerden... zeg maar op hun plaats werden gezet op de eerste plaats... werden ze aangevallen... met een letterlijke aanval... op hun intentie... of op hun goede bedoelingen... Ja? dus als je iets verkeerd hebt gezegd... Ja, en je had goede bedoelingen daarmee, ja? Dan vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om jezelf, om, om, om jou te vergeven, om ons allemaal te vergeten voor welke fout die wij ook hebben gemaakt met betrekking tot de Koran. Ja, en natuurlijk, na het horen van deze lezing, uh, niet uh, zomaar uh, de Koran interpreteren en in geval, als je iets verkeerd hebt gezegd, gewoon Allah subhanahu wa ta'ala, een vergiffenis vragen. En, hopelijk was het niet jouw intentie geweest om iets verkeerds over de Koran uh, te, uh, te zeggen Goed. volgende vraag aan welke eisen moet je voldoen om de Koran uit te leggen want vaak stellen mensen vragen over de islam kun je dan ook niet beantwoorden nou, ik denk dat ik middels deze lezing al duidelijk heb gemaakt dat uh, iemand die de Koran uitlegt op zijn minst uh, het Arabisch moet kennen... want de Koran is op de eerste plaats... geopenbaard in het Arabisch... op de tweede plaats moet je de... Uh, dan noem ik alleen maar enkele voorwaarden hoor... daar heb ik misschien nog niet alle voorwaarden opgenomen... dan moet je... de subwetenschappen over de... olumen Koran kennen... bijvoorbeeld je moet weten... de wetenschap wat, noemt, wat wordt genoemd... Sababun, ja? de reden waarom een Koran... Waarom een is geopenbaard... zoals een, er is een uh, sahabi van Mas'ud... die zegt... Er is geen enkele aai in de Koran als ik weet waar het is geopenbaard. Ja, en aan wie is geopenbaard. En over wie het is geopenbaard. Ja, dus die wetenschap moet je ook onder de knie krijgen. Ja. Ook om de Koran te kunnen uitleggen moet je de wetenschap kennen wat heet An-Nazich wal ja, een wetenschap dat zich bezighoudt met een, een vers die is geopenbaard opgeheven door een andere vers. Ja, ik kan bijvoorbeeld, uh, je kan bijvoorbeeld een keer, als de Koran reciteert een vers, die zegt dat je alcohol mag drinken, zonder verder te weten, zonder te weten dat die vers is geopgeheven, door die ene vers, die naar aanleiding van die ene dronken imam, is geopenbaard. Ja, dus, die kennis moet je ook hebben. Ja? En verder is het ook zo dat je, naast Arabisch, deze wetenschappen. Ook. Ja natuurlijk. Uh, de gedegen opleiding. Voor moet hebben genoten. En dat is. Uh, uh, een opleiding. Die soms. Jaren duurt Maar ook. Uh, zelf. Uh, uh, kennis. kennis uh, zoeken daarover. Zo zijn er nog een heleboel andere. Uh, voorwaarden. Die nu eigenlijk. Gedurende de lezing. Naar voren is gekomen. Dat. Uh, Tagwa natuurlijk. De juiste akida. Dat je. Uh, uh, dat wat je uitlegt. Dat werkelijk ook terug te vinden is in de Sunnah van Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Er twee vragen die ik op twee zons aanpak zou doen. De eerste vraag is welke verschillen ter zeer bestaan? Wat is bijvoorbeeld het verschil van de ter zeer En Dat zei ik op. En de volgende vraag is, wat zijn de goede boeken die de Koran uitleggen? Nou, ik denk dat ik gedurende de lezing door heb uh, aangegeven wat de verschillende vormen van tafsier zijn. Uh, je hebt uh, nou, wat de regels zijn met betrekking tot het uitleggen van de Koran... ...maar je hebt ook verschillende vormen van tafsier. Je hebt tafsier van de Koran met de Koran, dat is de beste tafsier. En Ibn taala, wanneer hij bijvoorbeeld een vers uh, uitlegt... ...zie je vaker dat nadat die vers is uh, opgeschreven door hem... Dat het ondersteund wordt door een heleboel andere versen die raadplakken hebben met die vers. Vervolgens pakt hij de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Eén kan hij soms tien bladzijden daaraan vullen. Ja? En, en dus dat is de manier hoe hij doet. En vervolgens uh, noemt hij de akwalul ulama, de meningen van de ulama, daaruit. En hij kiest dan soms uh, wat, wat, wat volgens zijn mening de beste manier is om, om de Koran te, te interpreteren. Uh, ik denk dat het geen uh, vergelijking is tussen Ibn Kathir en Zaid Qutub. Ja, Ibn Kathir is wat dat betreft uh, uh, gerenommeerd. Uh, hij is uh, uh, door, uh, door de eeuwen heen, door alle ulama's als het ware, uh, gezien als een grote mufassir. Uh, met name Zaid Qutub, wordt niet gezien als een, een, een grote alim of een grote mufassir. Hij is wel uh, wat betreft de Arabische taal, daar is hij heel erg goed in. En je ziet ook dat uh, zijn, zijn boek wordt ook geen tafsir genoemd. Hè? Het is geen tafsir. Ja? Zijn boek is geen tafsirboek, maar meer een, een, ja, waarin hij probeert uit te leggen hoe uh, met de invloeden die hij had toen in zijn periode de, de Koran het best begrepen zou moeten worden. En mocht Allah subhanahu wa hem vergeven voor de fouten die hij daarin heeft gemaakt wat zijn goede boeken die de Koran uitleggen uh, helaas is wat dat betreft in de Nederlandse taal uh, heel weinig literatuur daarover ik ben wel onlangs een, een, een vertaling tegengekomen van uh, Tafsiri Ibn Kafir. het is in het Engels inmiddels zijn daar nu tien delen van op de markt dan moet je speciaal naar Engeland voor gaan of bepaalde goede boekhandels hier in Nederland uh, die die die hebben dat ook. Ja? Uh, ja, Talith, ik heb net gehoord dat uh, de uh, uh, Stichting Talith het in Amsterdam heeft. Uh, dat zijn dat is onder andere een van de betere boeken die de Koran uitlegt. Uh, ik ken nu niet uit het hoofd uh, allemaal, maar dat is een uh, advies die toegankelijk is in de Engelse taal die, uh, die de Koran goed uitlegt. Dus dat kan... Moet je voorzichtig zijn met het versteer van de Koran in het kader van da'wah? Omdat onze profeet zei: Van da'wah naar de ongelovigen. Hoe moet je voorzichtig zijn met het versteer van de Koran in het kader van da'wah? Dat is ook heel erg belangrijk, broers en zusters. Een ander wetenschap, een subwetenschap binnen en Koran is erachter te komen welke aya's zijn geopenbaard in Mekka en welke aya's zijn geopenbaard in Medina. Het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wordt was over het algemeen door de historici in twee verdeeld. Toen hij nog in Mekka was, hoeveel jaren was hij daar? 13 jaar. Dat waren andere omstandigheden. Ja? Dat waren omstandigheden waarin ook Onder uh, uh, bepaalde aard aan hem werd geopenbaard, waarin hoe hij antwoord moest geven op de mensen van Quraysh... die hem toen hadden aangevallen. Heb je een inzicht daar? Ja, daar kunnen wij ook, zelfs in deze 21ste eeuw, lering uittrekken. Dus dat is uh, dan wat ik uh, uh, uh, aan deze vraagsteller wil zeggen. Dat dus, kennis hebben van wat in Mecca en Medina is geopenbaard. En natuurlijk, ja. Yeah, we moeten voorzichtig zijn in onze dawa. Dat wij geen verkeerde dingen aan mensen vertellen. Maar over het algemeen. anni Vertel over mij. Al is het aya. Over het algemeen. Zoals ik heb gezegd. De Koran is duidelijk over het algemeen. Over goede daden. Over salaat. Over het geloof in de ene God. Maar wanneer je diepere interpretaties op wil hebben. Ja, dan zou ik toch wel voorzichtig mee zijn. Over het algemeen kan iedereen dawa doen. Met de ene aya die je kent. Dus uh, hou dan algemeen en wat betreft de details, laat dan, dan over aan de Mofasiron. Wat is de basiskennis voor elke moslim dat hij moet weten over het traceer? Ik denk dat die vraag wel uh, beantwoord is. <coughs> Uh, deze vraag. Ik heb geleerd dat de profetieer op vier manieren de Koran interpreteert. interpreteren, maar heb er soms ook gehoord dat er zeven manieren zijn. Welke zijn juist? De manieren die ik heb opgenoemd zijn de meest belangrijke: tafsir van de Koran met de Koran, tafsir van de Koran met de Sunnah, tafsir van de Koran met de Arabische taal, tafsir van de Koran met wat de Sahabis daarover hebben gezegd, tafsir van de Koran met de Ra'i. ...middels uh, meningen, ja, dus uh, bepaalde omstandigheden die niet zijn voorgekomen in de tijd van Rasulullah ...en die niet ook voorkomt in de, in de sunnah van Rasul sallallahu alaihi wa sallamah, dat de ulema's dat iets die meedoen om uit te leggen. En je hebt ook een tafsir, een ander soort tafsier, dat is tafsir naar analogie. Dus iets uitleggen naar analogie, dus... We hebben bijvoorbeeld in deze 21e eeuw te maken met bepaalde zaken die niet in de tijd van wa Allah voorkwamen. Nou, er zijn soortgelijke omstandigheden die je misschien in deze tijd of in de vroege tijd kan zien, dat je dan op die manier de Koran ook zou kunnen uitleggen. Dus daar heb ik al genoemd zeven, zeven verschillende uh, uh, vormen, maar zo zijn er ook nog meer. Dus, wat ik heb genoemd zijn, zijn zeg maar de belangrijkste. Koran en Sunnah en de Arabische taal en wat de sahabis uh, uh, daarvan hebben begrepen en je hebt ook zelfs wat de tabi'is uh, daarvan hebben begrepen. Want de sahabis die weten onder welke omstandigheid het is geopenbaard, aan wie het, het is geopenbaard en het is ook in de taal die zij het best begrepen in die tijd. Dit is een vraag die dus uh, aan jou vragen dat je een bestee geeft voor Ah ja, zo in de in de dus op een vreden, zeg. Oh, Ik heb nu geen taxier op een ah, a ja. Oké, ja. ja. Op ...opprofeer weg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen, ...dat zij hun overkleden zilbaad over zich heen laten hangen. Vraag is nu dus, wil dit zeggen dat het zilbaad verplicht is, of kan dit ook de hijjab zijn? Eigenlijk deze vraag, dan uh, benaderen wij eigenlijk een, een, andere, een andere wetenschap... ...die ook misschien dus heel heeft met de Koran... Uh, ...of iets verplicht of niet verplicht is... Yeah? Algemeen geldt dat wanneer er een gebod is in de Koran, ja, al yu Allah praat bijvoorbeeld, ja, o, jullie die geloven, dan volgt daarna of een gebod, of een mededeling, of een godder. Iets wat een gebod of een mededeling of een verbod. Dus heel algemeen geldt wanneer er dan in dit geval is het toevallig over, over de ayat over de Jilbah. Wil dit zeggen dat de Jilba verplicht is? Ja natuurlijk, want het, het is in onomwonde niet anders te interpreteren dan dat het verplicht is, want er is geen andere, zeg maar, uh, interpretatie Wanneer Allah subhanahu zegt van, dat is verplicht, dan moet je niet een andere uh, interpretatie van willen zoeken om toch het niet verplicht te maken. Allah Alam. De ulama geeft een fatwa over een onderwerp, halen ze dat uit de manier van de interpretatie van de Koran en moet je het dan volgen? Allah subhanahu wa ta'ala beloont inshallah de alama's en natuurlijk je wordt pas een alim of je wordt als alim gezien als je aan bepaalde voorwaarden hebt gedaan. En het geven van fatwa is daarbuiten ook een hele grote verantwoordelijkheid. Ja? En natuurlijk, er zijn adat, er zijn etiketten voor het geven van fatwa. En voordat iemand een mufti wordt, of als mufti wordt herkend, ja, dient hij die op zijn minst de wetenschappen van de Koran uh, te kennen. En iemand geeft pas fatwa ja, wanneer hij uh, helemaal onder de knie heeft. Ja, en alle ayahs van voren en van achter kennen. En de manier hoe die uh, middels deductie of middels sapsier of middels uh, interpretatie tot een, tot een mening komen. Ja, dat misschien niet uh, in de tijd van de Rasulullah alayhi wa sallam aanwezig was. Dat die dan natuurlijk een bepaalde weg volgen. En uiteindelijk tot een, uh, tot een uitspraak komen. En als het goed is krijg hij twee ajjur tweemaal, en als het niet goed is, krijgen we toch nog ajal van Allah subhanahu wa ta'ala. En, jij als moslim of moslima, of wij als moslims uh, moslims, ja, die, wij volgen dan, naar ons geweten, wat wij denken dat de imam of de, de mufti zijn best heeft gedaan, en, mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons ook daarin in, in leiden, inshallah. Hoe kan, en wordt verklaard, dat er scheurensstromingen stromingen zijn in de islam, terwijl er maar één Koran is? Ik denk dat dat weer een hele andere aparte lezing is. Um, inshallah zal daarover een, een, een, een aparte daura over houden, want als ik nu daar een antwoord op moet geven, dan moet ik weer teruggaan naar de geschiedenis. Vanaf de dood van sallallahu alayhi wa sallam, toen Abu Bakr radhiyallahu anhu werd gekozen tot khalifa. En toen de, de, de fitna van Othman van en, en, en, en de andere sahabas. En daarna uh, de, de shia. Dus alhoewel uh, wij één Koran hebben en één, uh, en één rasoon sallallahu Allah wa sallam. Zoals ik heb gezegd. Wanneer je de Koran uh, interpreteert. En je hebt al een bepaald idee. Dat jouw idee gevolgd niet te worden door wie dan ook. En je gaat de Koran ook op die manier interpreteren. Ja, ik heb het voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld bij, de, bij bepaalde groeperingen van de Shia die zeggen dat, uh, die, die hebben al van tevoren, zeg maar, Aisha en Omar en Abu Bakr vervloekt. Dat zoeken ze dan Ayat, die passen bij hun, bij hun straatje. En op die manier is eindelijk de islam uh, begonnen met het, uh, uh, het splitsen. Allahu alaihi waard. Wat is dat de Nog een laatste vraag, inshallah. Hmm. De vraag is: hoe heet die groep die dachten dat als je een zonde begaat, dat je niet meer wordt vergeten? Dus eigenlijk, dat is de Mu'tazila. Mu'tazila. Dat is weer een vraag, die antwoord ik niet. Hoi, Jazakallah Khair, alaikum wa rahmatullah wa dan beste de boorders zullen we nu een pauze zijn. En dan zullen wij na de pauze de volgende les krijgen van onze boordeur Ardou Kertr. Stamper van Ardou Kertr. Tegenover innovatie BIDA en innovator met TEL. De deel 1. wacht jullie alle. Nu zullen we gezamenlijk terug contacten van 11 Om onze boordeur aan te volgen. Jezus, ik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 uh, verkeerde conclusies uh, uh, leiden. En als de tijd het toelaat, inshaAllah uh, vragen, maar dan alleen met betrekking tot, de, uh, tot het onderwerp. Uh, broers en zusters, Al-Kor'an. Ja? Wat is de Kor'an? Wat betekent de Kor'an? En veeraal als je tafsir wil bestuderen en je pakt een klassiek boek over uloom Quran. Kor'an,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 Uh, ik heb een, een vrijwilliger nodig, dus iedere keer als ik een Aja zeg. Eh, 4-12. Het is dus niet allemaal tegelijk hoor. Dus als een van jullie misschien dat zou willen. Ja? Boerder? Oké, okay, die boerder is uh, uh, aangeboden om het te doen. Nou, om terug te komen. De taalkundige betekenis van de Koran. Het woordje Koran komt van het woordje Qara'a. Ja, uh, dus heel duidelijk. Arabisch is een semitische taal. Het bestaat uit een drie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 Wa Qur'anen. Allahu wa ta'ala zegt, verwaar aan ons is de jalla, is het verzamelen van de Qur'an en het citeren ervan aan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا قُرْآنَاهُ فَاتَبِعْ Qurana. En wanneer wij de Qur'an hebben verzameld, ja, aan jou hebben gereciteerd, o oh Muhammad, volg het daarna. Al dus de taalkundige betekenis van het woordje Qur'an. Verder,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 Via de aartsengel Jibril alayhi salam in het Arabisch, ja? het begint met surah al-Fatiha en het eindigt met surah al nas En het reciteren van de Koran is een ibada. Het reciteren van de Koran is een aanbidding. Ja?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 Sallallahu alayhi wa Maar. Ja. Openbaring. Kan ook van shaitan komen. Ja, er zijn enkele versen in de Koran. Waarin Allah zegt. Dat shaitan Aan zijn vrienden. Iets openbaart. In dit geval. Het is een openbaring. Die is gekomen via. Jibril alayh salam. Ja. Aan. Profeet Muhammad Sallallahu alayhi wa Dus het is niet. Een Torah. Een toren. Dat is geopenbaard aan een andere profeet. Dat is niet de Injil, die is geopenbaard aan, aan Isa alaihissalam. Dat is ook niet de Taurat. die is geopenbaard aan Moosa Ja. Dus een laatste profeet, Mohammed sallallahu wa sallam in het Arabisch. Ja? En de recitatie ervan is een ibadah. Dus vanuit deze definitie, moeders en zusters, zien wij...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 Het woord van Allah, en het is niet alle woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals in de in, in in Surah, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als Allah subhanahu wa ta'ala uh, de zeeën als inkt zou, zouden gebruiken, dan nog zou dat niet genoeg zijn om de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala op te kunnen tekenen. Ja? En, ik heb gekeken in een mo'jan, in een, in een, in een uh, concordant,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 Eigenlijk dat de Koran is gepreserveerd via het reciteren, Koran, in de geheugen van de mensen, in de harten van de mensen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hij garandeert dat de Koran altijd authentiek zal blijven. En dat is middels het woordje Koran. Maar het, het is ook, als het ware, gepreserveerd ja, in jitaba. Dus een dubbele, zeg maar, een, dubbele garantie, een dubbele garantie voor de bescherming van de Koran door Allah subhanahu wa ta'ala.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 Een andere naam van de Koran, broers en zusters, is een zikr. De herinnering. Ja? Het is een herinnering, omdat het ons herinnert aan onze schepper, Allah, we gaan naar Het herinnert ons aan onze afkomst. Het herinnert ons ja, aan onze bestemming. Het herinnert ons over het hinamaal. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ja. Wa hada zikrun mubarakum en zalnaahu. Het is een zikker, Het is een herinnering die Allah subhanahu wa ta'ala aan de mens heeft geopenbaard. En een andere naam die je ook vaker hoort is. het tenziel, Zoals in hoofdstuk 26 vers 192. at Tanziel. Een andere naam is ook. Nooran Mubina. Ja.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 ...474... Uh, e, ...ja... ...nee, nee, dus hoofdstuk 4... ...ja... ...vers nummer 174... ...het heet... ...Nuran Mobina, ...ja... ...en het, is, het wordt ook wel genoemd een genezing... ...ja... ...als shiva... ...het is genezing voor het hart... ...maar ook letterlijk... ...er is bijvoorbeeld een, een overlevering... Uh, ...in, uh, in Bougarie als moslim... ...ja...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 Shifa, een ander naam is een maw'idah, advies, majid, mubarak, een heel mooie naam is ook rahma, dat het een genade is van Allah subhanahu wa ta'ala, ja? het is een genade voor de mensheid, dat het is ook een genade door het volgen. Broers en zusters, alhoewel de Koran ja, uit de mond van de rasool sallallahu alayhi wa sallam komt, ja, hij is degene die de openbaring heeft gekregen, ja, zie je dat er toch een strikte scheiding wordt gemaakt tussen de Koran en Hadith. Ja. beide komen toch van de rasool sallallahu alayhi wa sallam en de profeet, de profeet die zegt ja. toch iets niet uit zijn eigen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 In de Koran tegenkomen waarin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Kul. Met andere woorden. Iemand zegt niet tegen zichzelf. Kul. Ja. Kul. Mohammed. Dat je aan de mensen moet zeggen. Dus. Een conclusie die je dan hieruit kan trekken is. Dat de Koran komt van. Allah subhanahu wa ta'ala. En het eerste wat aan hem werd geopenbaard in de grof. Wat? Ikra. Lees. Een opdracht die aan hem gegeven is. Ja. En een andere... Een andere een woord die ook vaker komt. Ballil, ja, uh, uh, Vertel door aan de mensen. Of putlu, ja? Lees aan de mensen voor. Dus hier zie je ook dat de Koran wat dat betreft. Ja? Dat het komt van Allah. En dat Mohammed. Zijn taak is slecht. Dat het gediteerd is aan hem. En dat hij een soort communicatiemiddel is. Ja? Aan de rest van de sahabas. Of aan de rest van, van zijn ummah. Ja, terwijl dat niet het geval is met hadief. ja, Hadith is weliswaar ook een, een, een wachie van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar de woorden komen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En de betekenis die kan komen van een, een wachie. Ja? En bovendien. Het, het, wanneer je een hadith reciteert. Is dat niet een vorm van ibadah. Ja? Je hoeft niet in hudu in, in staat te zijn. Om een hadith te, te reciteren. Ja? En.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 Het eens gevraagd, hoe is de profeet sallallahu alayhi wa kana gulukuhu al koran. Ja, de, de, de gedrag van wassuz, sallallahu alayhi wasallam, het karakter van wassul sallallahu alaihi wa was de koran. Dus de rol van de profeet, Mohammed sallallahu alaihi wa is niet enkel al alleen maar als state recorder, om het zo te zeggen, hij was een belichaming van de koran, ja, hij prakticeerde de koran, hij gaf voorbeelden aan de sahabi's,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 Ja, je ziet dat Allah wa praat vanuit een positie van schepper naar mens. Ja, Allah Subhanahu wa Ta'ala praat ook vanuit een positie van God naar mens. En je hebt ook vele aya's die zeggen dan ik, ja, Of wij. al min salsani, min zegt Allah Wij hebben de mensen geschapen uit klei en zwart vlicht. Ja, en het woordje wij, voor degenen onder ons die het Arabisch niet machtig zijn, het woordje wij, dat hier niet aan op neervalt. Ja, veel mensen die ook mij vragen van, hoe komt het nou dat in de Koran, waarin je ziet, Allah subhanahu wa taf, veel in termen van wij. Ja, het Arabisch is een, een, een, een, een taal, ja, waarbij je bij de eerste vorm, wanneer dus je gaat over ik, kan je ook praten in wij-vorm. Ja, uh, met name mensen met een hoge positie. Ja, bijvoorbeeld als de koning eh, een, een, een, een decreetvader zegt, hij eh, Nahnu. Ja, of, wanneer je met de koning praat, zegt eh, he, Antum. Ja? en Allah <maas> taala het, het, het zit zo nou eenmaal in het Arabisch, dat het woordje wij, ja, een eerste persoon is, ja, en daarmee wat bedoeld uh, uh, enkelvoud. Ja, en ook het woordje ul, stel je voor, Mohammed s.a.w. heeft 23 jaar lang.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 Want Allah zegt ik, vertel aan mijn dienaren dat ik al-ghafoer al-raheem. Ik ben de vergevensgezinde en ik ben de genadevolle. En ook de bevestiging. Dat het van Allah komt, betekent dat het niet van de mens kan zijn gekomen. En zo zijn er nog een heleboel aaiers waarbij Allah subhanahu wa ta'ala zegt.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 uh, aangaan. Dus, en dat is Allah Subhanahu wa Ta'ala. En Aisha radhiyallahu anha heeft ook gezegd dat de openbaring, als die komt op Rasulullah sallallahu alayhi heb je verschillende soorten openbaringen, je hebt verschillende manieren. Ja? En de zwaarste manier van openbaring was wanneer, uh, zoals Rasulullah al heeft gezegd, soms komt het als een bel zo luid, en Aisha radhiyallahu anha heeft van op een koude dag.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 Die helemaal onsamenhangend zijn. Ja? En, maar zo zie je dat. Sinds de tijd van Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Tot misschien ook de einde der tijden. Zullen altijd mensen beweren. Manieren vinden. Om de Koran in discrediet te brengen. Rasul sallallahu alaihi wa werd uitgemaakt als stokenaar. Rasul sallallahu alaihi wa werd uitgemaakt als iemand die verhalen vertelt. Van vorige, van vorige volkeren. Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zelfs als majnoom.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 ja, Misleid kan worden als je het niet goed uh, hebt begrepen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Alhamdulillah el anza Anzala ala abdihil kitaba. lam yadjal lahu iwaja. Ja? De Koran. Ja? Alhamdulillah. Allah voor allah. Al die het boek heeft nedergezonden. Op zijn hand, Op zijn dienaar. En hij heeft het geen afwijking. Er zit geen afwijking in. En dat is heel erg duidelijk. Ja? Dus.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 die is uitgestippeld... door de ulamas. Ja? en bovendien... Ja, praten over de Koran... zonder kennis... kan leiden tot shirk... kan leiden tot verkeerde conclusies... Ja? want... je kan bijvoorbeeld iets valselijks aan Allah subhanahu wa ta'ala toeschrijven... je kan iets veranderen... van de dienst van Allah subhanahu wa ta'ala... je ontkent iets... bijvoorbeeld... wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevestigd... of je bevestigt juist anders...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 Hoe wij de tafsir moeten verrichten. Op de eerste plaats. Ja, weet voorzichtig. En laat dat aan de ulama's over. En als je de Koran leest. in welke vertaling dan ook. Ja, trek niet al te snel je conclusies. Wacht op dat je iemand vindt. Die jou kan vertellen wat dat precies betekent. En waag het niet. Om zomaar. Eh, klakkeloos iets. Te interpreteren. Ja? Ik zal een voorbeeld geven.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 Dat kan je ook eruit halen. Allemaal zo te zeggen. Ja, dus als je met. Uh, uh, bepaalde vastgestelde. vooroordeelden de Koran. Uh, uh, uit de Koran. Bepaalde dingen wil laten toestaan. Yeah? Bijvoorbeeld. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. La taq rabbu sala. Kom niet dicht bij het gebed. Voor de mensen die niet willen bidden. Ja. Voor de mensen die niet willen bidden. Kom niet dichter. Hij, hij zegt niet. Bid niet. Je moet niet eens dicht bij de salaat komen. Ja. En zo. Heb je dan.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 Ik ben een site tegengekomen, euh, ook een hele vreemde manier van, van uitleg van de Koran, euh, met het cijfer 19. Ik weet niet, jullie zullen het ook vast wel tegen zijn gekomen. Ja? Al, alle letters van de Koran worden opgeteld en dan daardoor door 19 gedeeld. Ik weet ook niet wat de chikma daarachter zit, maar het is een vorm van fantasie. Ze zien het als een groot wonder, ja, dat... De cijfer 19 zo'n geweldige impact heeft op de Koran en met de wiskunde en van alles en nog wat, ja, komen ze de conclusie, maar wat ik, dat de Koran met de cijfer 19 een bepaalde mysterieuze, eh, uh, uh, uh, een bepaalde mysterieuze relatie heeft. Wat ik me tegengekomen, deze mensen, ik, ik ben vergeten hoe die hoe die man heet, uh, dokter Rashad. Uh,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 ze gaan zo ver tot de tijd van Ibrahim alayhi salam, duizenden jaren voor Muhammad sallallahu alayhi om te verklaren hoe zij de salam moeten doen. En te vergeten, Muhammad sallallahu alayhi die is gestuurd om eigenlijk de Koran uit te leggen. Dus zo krijg je ook van bepaalde groeperingen, ja, de Koran-union, mensen die alleen maar op de Koran uh, uh, gefixeerd zijn, en zich niet door, door de sunnah van Rasul sallallahu uh, alayhi willen laten leiden. Ja, en ook een woord in de Koran kan meerdere betekenissen hebben. Ja, en daarom is uitleg van de Koran ook nodig. Ja, en een geval bijvoorbeeld dat zelfs de sahabis soms. Ja, sahabis worden gezien als experts van de Arabische taal. Het is hun tong dat zelfs sahabis ja, van Rasul sallallahu alayhi wa de Koran eh, verkeerd kunnen begrijpen. Of bijvoorbeeld de ayat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 Ja? En toen hebben ze een aya gevonden, die hun denkwijze, op hun manier van bidden, ondersteunt. En dat is de volgende aya. Allah zegt, in Surah al-Baqarah, Surah nummer 2, vers nummer 115, zo zie je dat als je de Koran met voorbaarheid te raden benadert, dat je kan uithalen wat je wilt. Surah al-Baqarah, nummer 2, vers nummer 115, Allah zegt, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Aan <عَلِيمٌ> Allah behoren het Oosten en het Westen. Waarheen jullie je ook wenden, daar is het aangezicht van Allah. Voorwaar? Hij is al ontvattend. Hij is al wetend. Ja? Aan wie behoort het Westen? Allah. Aan wie behoort het Oosten? Allah. De waarom maak je probleem waar ik dit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 Dus hier zie je het belang van het kennen van de nuzul, ja, van een reden van openbaring van het vers. Ja. Kijken wij bijvoorbeeld in de geschiedenis van de islam, ja, zie je ook dat bepaalde groeperingen of bepaalde secten hun ja, manier van interpretatie van de Koran zodanig hebben aangepast. Ja, bijvoorbeeld uh, bij, de, bij de Shi'a, een groep van de Shi'a van de shiiten... die zeggen... Uh, over de ene vers in de Koran... Kum, Allah subhanahu wa ta'ala... beveelt jullie... om een koe te slachten. En wie is die koe? Aisha. Okay. In hun interpretatie is dat Aisha. Het is zo dat bepaalde groeperingen... bij de the shi'a... Zeggen that, uh, die zeggen dat... Ja, die vervloeken Aisha... en Abu Bakr en Omar... en yeah. die zeggen van...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 en uh, die waren van mening dat als iemand gezondigd heeft, dat die blijft voor altijd in de hel. Want profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd dat hij voorspraak zal doen, zal pleiten voor de grote zondaren van zijn ommen, van zijn dat zij uit de hel naar het paradijs zullen worden geplaatst. En dat dalika ja, sallallahu alaihi yuqtihma yasha. Dat is de, de gunst van Allah die hij geeft aan wie hij wil. En de rasool sallallahu alaihi wa sallam heeft dat gezegd. Ahlul kabair.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 ja, die hun denkwijze ondersteunt uh, en dat is de ayah surat nummer 2 vers nummer 45 Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wa bis-sabr wa-innaha wa illa alal Allah subhanahu wa ta'ala zegt: hier, "Zoek toevlucht in sabr en in het gebed en verwaar het is groot voor degene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 maar de Koran, zoals die is geopenbaard aan Muhammad sallallahu wa sallam, zoals die werd begrepen in die tijd, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot nu toe heeft die betekenis. Je ja? hebt van die moderne geleerden, of die zeggen van: met de verandering van tijd verandert ook de betekenis van de Koran. Nee. Het is Allah die het heeft geopenbaard en hij heeft gezegd dat hij is degene die de Bayan ervan zal geven. En ook ja, de Koran in zijn geheel is een, een verklaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, dus de beste manier om de Koran te begrijpen is door eerst te kijken naar de Koran. Ja, dus het eerste wat je moet doen als je een aya -ja tegenkomt en je begrijpt het niet, lees even verder. Dan zal je zien dat die aya -ja waar je in het begin zoveel moeite mee had, is uitgelegd door een andere aya. -ja. Ja? Een klassiek voorbeeld die ook vaker door de Mufasirun wordt aangehaald is, uh, we zeggen bijvoorbeeld uh, elke dag in onze salaat, Inzidina sirat al Mustaqeen, sirat al en Anta Alehim. O oh Allah, leidt ons op het rechte pad, het pad op wie jij jouw gunsten hebt neergedaald. Maar wie zijn degene op wie je jouw gunsten hebt neergedaald? En Anta Alehim. Dat vind je niet in Surah al Fatiha, dat vind je ook niet in Surah al baqarah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 was shuhada, was en wie Allah en de boodschap had gehoor, zij zijn maar degenen van de profeten, en de waarachtigen, en de martelaren, en de oprechten, die Allah begunstigd heeft. Dus wanneer je zegt, Siraf al-Ladina an-anta wat daarmee bedoelt, de shuhada. de Siddiqeen, en de Nabiyeen, en de salihim.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 Verderop in de Koran zie je dat dat wordt uitgelegd. Ja? Allah, rabbana wa wa ta tarhamna min Allah wa ta'ala zegt dat Adam en Eva heeft gezegd. O oh Allah, we hebben ons onrecht aangedaan. Als u ons niet vergeeft en ons genadigt, zullen wij zeker van de verlorenen behoren. Conclusie. Ja? Een aai in de Koran die een andere aai op een andere plaats uitlegt.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 inna bayana Voorwaar? Op ons rust de bayana, Het uitleggen. Ja. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, Operation wa sallam, Omayan Illa, Wahyun, yuha. Allah Rasulullah praat niet uit zijn eigen verlangens. Het is slechts een wahy, een openbaring die aan hem is. Nedergezonde. Ja. En ook zegt Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surah nummer 16, vers nummer 44.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 in de islamitische wetgeving een heel andere betekenis. En degene die dat slechts een andere betekenis mag geven, is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Er is een ayah nergens toen, in de tijd van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, waar een heleboel Sahabi's problemen mee hadden. Die aya luidt als volgt: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dulmin ulalika Degene die geloven en hun geloof. Niet vermengen met boelen. Kijk je in het woordenboek, het woordje boelen. Dat betekent onrecht. En de Sahabi's, wie doet zichzelf nou zo niet en dan geen onrecht? Dat werd heel zwaar op hun. Ja? Soms doe je zelf onrecht, soms doe je andere mensen onrecht. Ja? En toen zei Rasul sallallahu alayhi wa sallam: Het is niet het onrecht dat jullie denken dat het is. Met boelen wordt hier bedoeld shirk. Zo so zie je dat een betekenis in de Koran volgens de taal een an andere betekenis heeft. Maar dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam daar een an ander betekenis aan gaf. Bovendien, shirk is gulm. Zoals Luqman alayhi salam. Zoals Luqman uh, uh, heeft gezegd. Wa'id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya bunaya la tushrik billah. Inna shirka la gulmun adeem. En toen, Sulaim, en toen Luqman aan zijn zoon advies gaf, zei hij, o oh mijn zoon, eh, uh, uh, geef geen deurgenote aan Allah, voorwaar, dat is een grote hulm, dat is een heel groot onrecht En Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere manier, broers en zusters, om de Koran beter te begrijpen is, door de taal zelf. Maar dat is niet genoeg, ja.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 uit een vertaling uit te gaan ja, dat kan uh, uh, tot desastreuze gevolgen vervolgen leiden ja, en dat tot zover uh, heel in het kort een inleiding tot de al Quran en de tafsier van de Kor'an Barakallahu li walakum fil-Kur'an in azim wa nafa'ani wa ayakum masihih min al wa dik'il-hakim akuluqa lihada wa wa wa huwa wa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De vraag over het onderjaar. Als je nou maar hen bij te worden. Eerste vraag: wat moet je doen als iets verkeerd als je iets verkeerd hebt gezegd over de Koran? Als je een verkeerde kwitatie hebt gegeven. De vraag is: wat moet je doen als je iets verkeerd over de Koran hebt gezegd? Ik hoop dan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 er is geen enkele aaien in de Koran of ik weet waar het is geopenbaard, ja, en aan wie het is geopenbaard, en over wie het is geopenbaard. Ja, dus die wetenschap moet je ook aan de knie krijgen. Ja. Ook om de Koran te kunnen uitleggen, moet je de wetenschap kennen wat heet een nazich wal mansoor, Ja, uh, wetenschap dat zich bezighoudt met een, een vers die is geopenbaard.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 dat werkelijk ook terug te vinden is in de sunnah van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Een eerste vraag die ik tot een zal De eerste vraag is, welke verschillen in het terfsteer bestaan? Wat is bijvoorbeeld het verschil van de terfsteer van de kateer? Dat ik kort op En de volgende vraag is, wat zijn de goede boeken die de Koran uitleggen?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 Dus uh, hou dan algemeen en wat betreft de details, laat dan, dan over aan de mofatiron. Wat is de basiskennis voor elke moslim dat hij moet weten over het traceer? Ik denk dat die vraag van de van ons. Uh, deze vraag ik heb geleerd dat de verseree op vier manieren de Koran kunt interpreteren maar hij persoonlijk ook gehoord dat er zeven manieren zijn welke is juist hm. de manieren die ik heb opgenoemd zijn de meest belangrijke tafsier van de Koran met de Koran tafsier van de Koran met de Sunnah tafsier van de Koran met de Arabische taal tafsier van de Koran met wat de fahadis daarover hebben gezegd tafsier van de Koran met de Ra'i Middels euh, meningen, ja, dus euh, bepaalde omstandigheden die niet zijn voorgekomen in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah, en die niet ook voorkomt in de, in de sunnah van Rasul sallallahu alaihi wa sallamah, dat de ulama's dat iets die meedoen om uit te leggen. En je hebt ook een tafsir, een ander soort tafsier, dat is tafsir naar analogie. Dus iets uitleggen naar analogie, dus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 Ah ja, ja, zo in de lichting in de, vijf, de zegt Allah, op een vrede zegt. Oh, ik heb nu geen taxe op een a ja. Oké, dat is ja. Ook of je weg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van metrogenen, de dat zij hun overkleden Jirbaab over zich heen laten hangen. Vraag is nu dus, wil dit zeggen dat het Jirbaab verplicht is, of kan dit ook de Hijab zijn? Eigenlijk deze vraag, dan uh, benaderen wij eigenlijk een, een, andere, een andere wetenschap, die ook misschien een heeft naar de Koran, uh, of iets verplicht of niet verplicht is. Ja? Uh, algemeen geldt dat wanneer er een gebod is in de Koran, ja, Ayuhaladine praat bijvoorbeeld, ja, oh jullie die geloven, ja, yeah? dan volgt daarna of een gebod, of een mededeling, of een, uh, uh, uh, een, uh, een, uh, een godder, hè, iets, iets wat, wat, ja, een gebod of een mededeling of een verbod, ja, yeah? dus heel algemeen geldt, wanneer er dan, in dit geval is het toevallig over de ayat over de jum'ah. Wil dit zeggen dat de jum'ah verplicht is? Ja, natuurlijk, want het, het is in onomwonde -on niet anders te interpreteren dan dat het verplicht is. Want er is geen andere, zeg maar, uh, interpretatie voor, Wanneer Allah subhanahu zegt, dan dat is verplicht. Dan moet je niet een andere uh, interpretatie van willen zoeken om toch het niet verplicht te maken.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 Beloond insha'Allah door ulama's. En natuurlijk, je wordt pas een aling of je wordt als aling gezien als je aan bepaalde voorwaarden hebt gedaan. En het geven van fatwa is daar ook een hele grote verantwoordelijkheid. Ja? En natuurlijk, er zijn adab er zijn etiketten voor het geven van fatwa. En voordat iemand een mufti wordt, of als mufti wordt herkend, ja, dient hij op zijn minst de wetenschappen van de Koran uh, te kennen en iemand geeft pas, pas waar, ja, wanneer die uh, helemaal onder de knie heeft, ja, en alle aajah van voren en van achter kennen, en de manier hoe die, uh, middels deductie, of middels satsier, of middels uh, interpretatie, tot een, tot een mening komen, ja, dat misschien niet uh, in de tijd van de Rasulullah wa aanwezig was, dat die dan natuurlijk een bepaalde weg volgen, en uiteindelijk, tot een tot een uitspraak komen, en als het goed is, krijgt hij twee ajr, twee tweemaal, en als het niet goed is, krijgt hij toch nog ajr van Allah subhanahu wa ta'ala. En, jij als moslim, of moslima, of wij als moslims, als moslims, ja, die, wij volgen, dan naar ons geweten, wat wij denken, dat de imam, of de, de mufti, zijn best heeft gedaan, en, mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons ook daarin in, in leiden, inshallah. boek kan, en er wordt verklaard dat er scheude stromingen zijn in de islam, zullen er maar één Koran is. Ja. Ik denk dat dat weer een hele andere, aparte lezing is. Um, inshallah zal daarover een, een, een, een, een aparte daura over hebben, want als ik nu daar een antwoord op moet geven, dan moet ik weer teruggaan naar de geschiedenis vanaf de dood van Rasmus sallallahu alaihi wa sallam, toen Abu Bakr radiyallahu anhu werd gekozen tot Khalifa.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 Ja, ik heb het voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld bij, de, bij bepaalde groeperingen van de Shia. Die zeggen dat, uh, die, die hebben al van tevoren, zeg maar, Aisha en Omar en Abu Bakr vervloekt. Dat zoeken ze dan aan Ayat, die passen bij hun, bij hun straatje. En op die manier is eigenlijk de islam uh, begonnen met het, uh, uh, het splitsen. allah Allah. waard. Met de kan ik geest. Nog een laatste vraag, inshallah. Hmm.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 Voor de rekkela, Salaam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barak. Dan, beste broeders, zullen we nu een pauze zijn. Dan zullen wij na de pauze de volgende les krijgen van onze broeder uh, Abdul Kerbe. Standpunt van de uitzending tegenover innovatie BIDA en innovatie met TADI. Deel 1. Ik vraag jullie alle, nu samen, gezamenlijk terug voor uit, om tachtig van 11. Onze boeren aangevochten. Je hebt een vrouw gehad, maar geen dingen met ons tevreden. En dat is niet meer te maken. Toon Allah, en